Het weer, lokaal nog kans op ijzel vanmiddag en vanavond vanuit het Zuidwesten regen. In Groningen loopt de temperatuur op tot 3 graden, in Zeeland tot 9. Ook morgen regenachtig en zacht. Dit was het NWS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat file op de A12, naar richting Utrecht, tussen Woerden en de Meren. 4 kilometer na een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Gone. And so this is Christmas. I hope you En welkom terug in Hotel Hoogland voor ja. Goedemorgen Zandvoort. Ja, ja. dat muziekje. Ja, ik zit met alle muziekjes mee te zingen, want ik vind het ja, heerlijk, ja, heerlijk allemaal. Ja, heerlijk. Dit was... Uh, de, de zangstem was van Irene de Jaap. <laughs> nou, gelukkig stond toen de microfoon nog niet open, maar dit was John Lennon uiteraard met uh, Happy Christmas. Uh, we zijn terug en uh, nog steeds wordt de koffie uh, verzorgd uh, door Henny uh, van der Leden. Van, ja. Dus uh, iedereen die uh, wil komen, kom maar gezellig een bakje halen. Hier, het is hier heel gezellig. En bij ons is aangeschoven, goedemorgen, Milo, Milo Gerritsen. Hij gaat vertellen over de nieuwjaarsduik. Uh, ja, ik ga, ik ga het niet doen trouwens hoor. Voornamelijk koud. Ja, ik vind het, ik vind het waanzinnig dappig van iedereen. Maar uh, ik, uh, ik, ik, ik ben te oud voor die rotzooi, zeggen ze dan. Nou, dat echt, echt. In, nee, echt, Nee, maar je hebt een mooie excuus natuurlijk. Oh. <laughs> ja, jij moet ja, Jij moet organiseren. Ja, ja. Nou, vertel. Ik zie net koffie drinken. Dus oh, wel lekker sorry. Is. Jij dacht, ik ga <laughs> nog even... <ik> ga, <laughs> <laughs> Zij gaan nog even praten. Nee. Ja. ja, vertel. Ja, 53ste keer dit jaar. Hier, in Landvoort. Ja. Oh. ja, het is hier ooit begonnen in 1960. Het is de oudste, hè? De oudste van ja. Nederland. Ja. Nou ja, ik uh, pleeg te zeggen de oudste van de wereld. Ah. Maar dat is Waanzin misschien. Maar uh, het is nou, wel het toch het het voor Europa. De, de, de <laughs> niet, niet gecheckt, maar iedereen die het tegendeel kan bewijzen wordt bij deze ja, uitgenomen. Die mag hier koffie komen drinken, ja, heb ik net ja. gehoord. Ja, het, is de, het is ooit begonnen in 1960 uh, met uh, Ock ok van Batenburg die een groepje mensen opriep om uh, de zee in te gaan. Die werden helemaal voor gek verklaard. Dat was uh, ter opening van het uh, buitenswemseizoen. Nou, eerder kan je niet beginnen, denk ik, in het jaar. En uh, dat is uitgegroeid tot een uh, evenement waar op dit moment 100 nieuwjaarsduikers zijn aangemeld. Uh, waar uh, rond de 38.000 mensen ondertussen de zee in gaan. Dus die, uh, die oude man van 82, uh, die net afscheid heeft genomen van de zwemclub... die, uh, ja, die zit echt raar te kijken, zeg maar. Maar... Uh, uh... Kunnen er nog meer locaties bijkomen? Want ik wil, er zijn toch gewoon. Uh, ja. het, het gaat alleen maar in de zee. Hè? Het gaat over de zee. Nee, nee, het gaat om. Uh, officieel zeggen ze. Kijk, de zee, daar gaat het om, laten we wel wijzen. Ja. Maar er zijn ook heel veel uh, binnenwateren waar nu uh, een Nieuwjaarsduik wordt georganiseerd. In Haarlem wordt nu in de Molenplas ook een duik gedaan. Uh, voor het eerst. Uh, in Velsenbroek uh, wordt er een gedaan. Uh, maar ja. Waar gaat het nou over? Het gaat om die zee. Het gaat om dus, het, ja, het het ja, want ik dacht van nou, de, ja. weet je, de, er zijn natuurlijk niet meer dan zoveel plekken langs de Noordzeekust waar je gewoon de zee in uh, kan gaan. Ja, ook meer zijn er niet. Nee, ja. nee, het houdt een keer op, Badplaat. denk ik ook. Laat maar. Ik, laat ik maar, zo maar zeggen. Ja, het aantal deelnemers hoeft natuurlijk niet op te houden. Want er kunnen nee. 15 miljoen man gewoon wel maar 16 zitten groot. Dat kunnen, uh, kunnen er gewoon bij. Ik weet veel. niet of ik het dan nog steeds wil organiseren met verantwoordelijkheid, die je hebt, maar het is wel dat het. Ja, ja de, de, elk, elk meertje zou je kunnen gebruiken om op 1 januari uh, de zee in te duiken. Nee, ja. niet de zee dan. Het meer het in te water, duiken. Het, het water. water. Het water. Ja. Willen jullie nog iets uh, benadrukken met, met deze duik? Is er nog iets waarvan je zegt, van, nou, dat, we doen het behalve dan dat het gewoon geweldig is natuurlijk. Ja, we zijn nu bezig, uh, net als andere jaren, uh, met een goed doel te selecteren. Uh, dat staat nog open. Mede omdat er één goed doel uh, helaas toch uh, geen mensen op de been kan krijgen om daar zelf de energie in te steken. Uh, wat we heel jammer vinden. Maar uh, ja, wij hebben niet de tijd en uh, het is gewoon te druk om zelf daar uh, een steentje neer te zetten met informatie. Uh, dus we staan nu nog steeds open. Uh, en zondag gaan we, morgen dus, gaan we de knoop doorhakken welk goede doel het gaat worden. Maar ik werd bijvoorbeeld gisteren kreeg ik een mailtje uit uh, Venendaal. Ze komen uit het hele land tegenwoordig. Um, van een dame die... Uh, haar zoon van 12 Die gaat voor uh, KWF-kankerbestrijding. Uh, de zeeën. Dus die is daar geld voor aan het ophalen. En alle initiatieven zijn welkom. Ah, dus dat, is, uh, dat, dat maakt het dat wel is heel mooi. Ja, dat, dat, dat vind ik ook. Dat is wel ja. heel bijzonder. Ja. Als iemand de moeite neemt om dat soort dingen te, te doen. En... Uh, ja, het is natuurlijk niet alleen maar zwemmen, maar er zit een heel programma omheen. Hè. De, de beginnen, de warming op, warming op, vind ik altijd fantastisch om te zien ook ja, en, al die springende geweldig. mensen. Ja, ja. Tof. Nee, ja, het is uh, wat heel belangrijk is bij uh, zo'n koude zee, en ik denk dat hij nu een graad of acht is, gok ik, maar ik ik denk dat de reddingsbrigade daar meer informatie over heeft. Maar uh, is dat je een goede warming-up doet om te zorgen dat je een soort sauna-effect creëert. Dus goed warm worden, spieren warm maken, springen, uh, hossen, uh, gek doen. En dan uiteindelijk pas de zee in om te zorgen dat die klap niet te hard wordt. En Doe, niet doe je een warming-up trouwens met, met kleding aan? Of, of doe je dat ja, nog... De kleding gaat pas uit na de warming-up. Ja. En dan zal je zien dat heel veel mensen hun kleding aanhouden. Uh, dat is uh, aan de ene kant heel verstandig, want uh, als het hard waait, vind je dat wel lekker. Ja. Uh, maar aan de andere kant, als je eruit komt met koude kleding, dat wordt ook niet helemaal uh, een fijn gevoel, denk ik. Ik raad wel altijd aan om schoenen aan te doen. Want het zand is zo verschrikkelijk koud. Dat er, doet echt pijn. Is er wel eens wat gebeurd, uh, toch? Of nee, bij ons niet. Nee, ik moet het afkloppen. Uh, maar uh, er is bij ons eigenlijk nog nooit wat gebeurd. Uh, op een, op een zijwondje van een stukje glas na uh, is er nog nooit iemand in de zee achtergebleven ook. Uh, <laughs> ik verwacht dit jaar wel mensen die beeldruggen gaan zoeken. Maar... <laughs> Overigens hebben we geen beeldrug dit jaar voor de zee. Maar uh, Bruce uh, is uh, gesignaleerd. De, Bruce? Ja, Bruce? uit de film Finding Nemo. Alright. right. Ja, nee, duidelijk. Ja, nee, dat, we, we roepen ook iemand. Hoeveel rum moet je daarvoor nemen om, <laughs> om die uiteindelijk te vinden dan? Zit die ook in die koffie? <laughs> uh, nee, we, we, we hebben een nieuwe uh, partner uh, in de vorm van uh, Walt Disney Company. En uh, 9 januari komt de première uit van Finding Nemo in 3D. Oh, ja. Ja, in mijn ogen een van de meest briljante films die er ooit gemaakt is. Wacht. Um, en uh, Walt Disney heeft dit aangegrepen: uh, de link met de zee en het visje. En, en die gaan op, uh, er komt een heel groot scherm op het strand uh, waar de trailer wordt gedraaid. En uh, er worden voor de eerste 400 kinderen worden er 3D-duikbrillen uitgedeeld uh, met een klein snorkeltje. Nou, en hey. die 400 kinderen krijgen ook een vrijkaartje om naar de film te gaan. Nou, nou fantastisch. Dus dat is ook een dat reden dat, om te uh, komen, lijkt me. Ja, nou, ik uh, bij deze iedereen opgeroepen. Maar we gaan ook prijzen uitreiken aan de mensen die uh, het Ludiek, beste uh, verkleed. Finding Nemo-thema uh, weten <laughs> oh, uit te dragen. Okay. Dus, uh, dat is het officiële thema dus nu? Uh, nou, het is, het is wel uh, de, de, de kapstok die we, die we gaan gebruiken. Ja, ja. ook uh, publicitair is dat heel goed. Ik denk ook voor Zandvoort heel goed, sowieso al een nieuwjaarsduik. Maar als er een bedrijf als Walt Disney uh, uh, hun PR-campagne opentrekt. Dan denk ik dat Zandvoort goed op de kaart komt. En ze zijn bezig met het Jeugdjournaal en met SBS6 en met RTO4. En ja. Dat zijn toch uh, zenders die anders naar de grootste duik gaan. Altijd want naar Scheveningen voor... gaan. Ja. Ze. Ja. Altijd naar Scheveningen. Voor het plaatje is dat natuurlijk ook heel veel rennende mensen. Maar als je kijkt hoeveel mensen er dan daadwerkelijk op die foto staan. Of op dat filmpje dan zijn dat er minder dan dat er uiteindelijk in Zandvoort dit jaar komen duiken. Ja, ja dat ja. kunnen ze maar niet meer is... doen met die oude pier op de achtergrond. Nee, dat is ja, Dat hij de brokkelt af, joh. Dat is hij uh... al gekraakt of niet? <laughs> Nog even terug. Uh, de Nieuwjaarsduik Zandvoort. Zijn jullie een, een comité, een organisatie? En we zijn een stichting. Stichting. En, uh, ja, Stichting Nieuwjaarsduik Zandvoort. Uh, en ja, daarmee organiseren we het eigenlijk al jaren. Op een gegeven moment moet je richting een stichting ook vanwege uh, vergunningen aanvragen. Uh, je moet uh, sponsoren facturen kunnen sturen. En, uh, ja, dat kan niet meer helemaal. Daar wilde ik ook een beetje terechtkomen. Wat moet je er allemaal voldoen om, om, dit, uh, om dit te kunnen? Nou, je, je zal een organisatie moeten opzetten met... ja. Hulp van anderen. Je noemde al even de reddingsbrigade. Ja, euh, nou de, de organisatie opzetten dat stelt niet zo gek veel voor. Het is eigenlijk meer gegroeid. Ik euh, heb denk ik zelf 15 keer gedoken. En daarmee ook waren wij een beetje het aan het organiseren. En dat begon dan op 31 december uh, meestal na twaalfen van... Oh, morgen moeten we nog even een nieuwjaarsduik doen. Ja. En um, vervolgens uh, is dat doorgegaan ook mede door hele goede hulp van de gemeente. In een, uh, in een duik die... Uh, ja, dit jaar heb ik 3,500 Unox-mutsen besteld. Dat is best een stapel. Uh, maar de, op een gegeven moment word je groot. Uh, moet je het uh, ja, uh, in, een, in een jasje gieten van een stichting... Ja. Maar de organisatie wordt daar niet groter van. Want eigenlijk is het draaiboek heel simpel: we doen een warming-up en we duiken de zee in en je kleed je weer aan en je gaat aan de er te zoeken. Ja, maar van tevoren je moet een strandpaviljoen ja. vinden. Wat mee ja, er zijn dus nu vijf paviljoens. Ja. Uh, ja. uh, blijven ja, jullie hoort. bij uh, het ene paviljoen of zeg je? Nou, het nou, we hebben hele goede ervaringen met Take 5. Uh, medewerker ja. van Take 5 echt fenomenaal, uh, uh, Anne en Monique zijn daar uh, heel goed in om ons uh, te ondersteunen, daarin. Um, het voordeel van uh, Beach Club Take 5 is dat uh, qua parkeerplaats uh, op P-Zuid... Ah. het is allemaal heel makkelijk bereikbaar. Ja. Als je naar een van de anderen gaat, zit je daar toch echt wel op een wat lastiger bereikbare plek. Ja. Zou je nog Tijn aangesloten kunnen nemen. Maar ja... De medewerking ja, maar, is goed, dus ja. waarom dan zouden we naar iets anders ja, ja. Ja, maar ik gaan? Ik denk met name het parkeerprobleem is een ja. probleem. Dat is dan geen probleem, omdat je inderdaad vlakbij ja. Zuid zit. Ja. Dus wat dat betreft is het een heel goed centraal punt. Klopt, klopt. Uh, de de doorstroom is goed. Uh, we laten dit jaar de, de straten open. Ja. We afgelopen jaar is die afgesloten geweest. Maar het uh, blijkt dat er toch altijd weer mensen uh, met een smoesje doorheen gaan. Dus waarom zouden we het gaan afzetten? Ja. Uh, daar zit ook weer kosten aan verbonden en ja. alle sponsoring gaat omlaag, dus uh, als we daar dan ook ja, kunnen de, besparen... De boulevard is gewoon vol is vol en uh, ja. dan moeten ze wel uitwijken. Ja, dus, het houdt een keer op. Ja. Het, is, het, het is gewoon een keer echt vol. En ja. ja, het is heel grappig om te zien dat midden in de winter in Zandvoort er uh, 15.000 man, uh, 18.000 man ja. dit jaar ja. uh, toch gewoon hierheen komen. En, uh, dat er eigenlijk nooit wat gebeurt. Ja. En dat is mede, uh, door medewerkers van de gemeente. Want inderdaad, er zit een heel traject daar vooraf. Met ja, vergunningen ja. nu ondertussen. En wat ik net al uh, voor de uitzending vertelde... Uh, dat we nu zelfs een melding bij Rijkswaterstaat moeten doen. Ja, ik denk dat daar iemand wakker is geworden opeens na vijf, uh, 53 jaar. Van <lacht> je gaat van ons <lacht> strand af, dus je ja. moet wel af. Ja, kom je wel terug. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja nou, dat is zo. Dus de reddingsbrigade die patrouilleert... Ja. Ja, reddingsbrigade die, die gaan zelf eerst Zee in. Die hebben een mini nieuwjaarsduik voor zichzelf. Uh, en vervolgens komen ze, komen ze naar ons toe in pakken. En uh, zullen ze zowel op het strand als in het water staan. Met, uh, met bijna alle vrijwilligers die daar, uh, die daar lid van zijn. En ja, betere begeleiding kan je niet hebben. Ze ja. hebben ook de laatste, uh, laatste uh, stem of het doorgaat of niet. Want dus er kunnen natuurlijk weersomstandigheden zijn dat het te koud, uh, te veel wind, uh, maar is nog niet gebeurd. Uh, nee, want aflopen, ja. de temperatuur aflopen. is. Uh, het ziet we er nou uit dat de temperatuur uh, niet zo heel erg laag uh, zal zijn. Dat nee. is de voorspellingen, maar je hebt 10 graden, ja, maar de zee is koud. Ja, het is, nu, het is nu nog niet te bepalen, nee. het is, uh, kijk, het, het valt en staat ook met wind, ja. Ja. wind. en uh, die chill factor uh, die natuurlijk helemaal, uh, nou, net geen woord van het jaar is geloof ik, uh, al 20 jaar, die uh, die is wel bepalend. Uh, je, het moet verantwoord blijven. Ja. Wij kunnen als organisatie niet hebben dat er uh, 15 man achterblijven in de zee. Eén uh, al niet, maar uh, nog meer helemaal niet. Ja. Omdat het dus, verschil te groot is tussen ja. de buitentemperatuur en, uh, en het watertemperatuur. Ja. Ja. En andere hulp De gemeente noemde die al even. Ja, gemeente die, Wat heb je daarvan nodig? Van de gemeente? Nou, met name vergunningen. Uh, die moeten wel geregeld zijn. Uh, zeker omdat het echt een, uh, als groot evenement bestempeld is. Uh, uh, ja, en uiteindelijk uh, hopen we op uh, subsidie elk jaar. Uh, want er zijn best kosten aan verbonden om te zorgen dat uiteindelijk die 15.000 uh, man uh, goed zand wordt in en goed zand wordt uit. Maar je hebt ook een sponsor. Ja, we hebben een sponsor, Unox. Uh, die uh, sponsort in principe alle nieuwjaarsduiken in, zand voor, in uh, Nederland. Uh, met mutsen en met uh, soep. Zij regelen de soep. O, het is natuurlijk een geweldige PR-stunt. Ja, natuurlijk. Is, uh, PR -stunt. Ja, ja, het, ze doen dat fantastisch. Um, het enige is dat uh, in, uh, jaren terug werd daar nog wel redelijke bijdrage geleverd. Alleen uh, gezien de economische malaise uh, is dat echt uh, zeer, zeer, zeer geminimaliseerd ondertussen. Uh, het enige voorde grote voordeel is voor ons dat wij de soep tegenwoordig warm aangeleverd krijgen. Dat we oh. niet meer met een pannetje op het strand hoeven te staan. Ja, en, en vanuit de VVV, want het is ook een toeristisch evenement. Uh, VVV Hebben doet heel veel reclame. Mee? Ja, VVV ja? doet veel reclame. Uh, ik hoorde gisteren dat als je op weer online kijkt. En je klikt op Zandvoort dat het doorgelinkt wordt met een banner uh, richting uh, het, het schaatsen op het plein. En uh, ook de nieuwjaarsduik. Dus zij zijn wel PR technisch. En uiteindelijk hebben wij het van PR nodig. Ja. Want ja. van PR komen uh, sponsoren uh, en word en je bekend. En, en dat is voor Zandvoort natuurlijk ook interessant. Ja. Heb je nog tips voor mensen die deze kant op willen komen met die nieuwjaarsduik? Wel of niet uh, het water ingaan? Nou, uh, uh, Kom op tijd, want uh, we weten uit ervaring dat het zandvoort uh, behoorlijk vol loopt. Um, en uh, ja, voor de mensen die gaan zwemmen, zorg dat je zeker op tijd bent voor de warming-up. Want dat vinden wij heel erg belangrijk. En hou ontzettend lang je kleren aan. Doe ze pas uit op het moment dat het gezegd wordt. Ik kan het niet, na, uh, niet genoeg benadrukken op het strand, ik het ook, roep ik het ook om. Hou die kleren aan, want we willen geen onderkoeling hebben. En ik, ik zag ook uh, jaren, tenminste sommige mensen, met een, uh, met een, een, een badstof uh, badjas. Hè? Dus ik, want ik heb zoiets als je naar de zee uitkomt en je zou gelijk iets aan kunnen trekken wat ook vocht opneemt, dan is dat misschien wel beter dan een handdoekje meenemen. Ja, ja verstandig. Ja, het is altijd handig om, zeker als je uit zo'n koude zee komt, om even iets uh, snel om te slaan en weer snel aan te kleden. Ja. Niet eerst die soep uit, eerst even ja. wat aantrekken. Die soep, die blijft al warm. Die, ja, want uh... het is dus lastig hè? Als, je, als je zo uit de zee komt. Om, en überhaupt om je dan af te drogen en om te kleden. Want... Ja, familieleden mijn ja. Uh... Ja. <laughs> Die je uh, hard kunnen vrij. Iemand die een, een leuk tentje om je heen kan bouwen <laughs> ja, met, uh, ja. met wat handdoeken inderdaad. Ja. Hoe laat gaan ze echt de zee? Uh, de de warming-up begint om uh, ongeveer tien uh, voor twee. Op 1 januari uiteraard. En uh, om twee uur uh, gaan we het, uh, het warme, het warme op... Uh... Op tijd dus. Want als je staat te wachten, wordt het lang ja. erg koud. Ja. ja, nou, we hebben dat twee jaar geleden is de warming up te lang geweest en koelde mensen te veel af. Ja. Uh, uiteindelijk weer en uh, ja. we, gaan dat, uh, we hebben dat vorig jaar uh, veel korter gemaakt, waardoor het veel makkelijker is om, uh, om uiteindelijk er uiteindelijk weer veilig uit te komen. Nou, we uh, zijn helemaal op de hoogte en uh, we hopen op een hele grote opkomst. Maar dat gaat volgens mij helemaal goed komen. Ja. Het, wordt, uh, het wordt weer een uh, spektakel. Dank je dat zo. je hier... Uh, ja, bent als iedereen in ieder geval nog wel even naar de website gaat waar de laatste informatie staat. Dat is nieuwjaarsduikzandvoort.nl ja. en Facebookpagina. Ja, dan blijf je, dan blijf blijf je, je tot je op het laatste hoogte. moment uh, blijf ja. je op de hoogte. Met name ook voor stel dat de reddingsbrigade zegt van we gaan het niet doen. Dan is staat daar informatie? de laatste informatie op. Oké, okay. Nou, Hoop. hartstikke bedankt voor het komen. Graag gedaan. Ja. En wij, wij gaan verder met sleep. Merry Christmas, everybody. Miss oh ja, heb je. Er? We zijn ja, er weer in, We van. zijn weer terug, sorry ja, hoor. Ik ja, ja, ja. zat even. Ik had een onderrondje net even. Ik delen de microfoon Ja, we gaan praten over alle activiteiten die de kerken in Zandvoort ontwikkelen. En dat is, dat is niet gering, nee. Daar, ik, euh... ik, ik zag dat stukje in de krant, of stukje, ja. Godverdorie zegt dat was. Uh... Je kan wel zien dat we een nieuwe pastoor ja. hebben in Zandvoort. Uh... Het pastoor zit er enigszins grieperig bij. Ja, ja die is nu gewoon een maar klein beetje zo. En, uh... <laughs> Goedemorgen en welkom, Goedemorgen. dames en heren. Uh, bij ons zit uh, pastoor uh, Wagenmaker en. Uh, Yvonne Bij bijster. bijster. De van de Protestantse Kerk en Mike Kappel, de van de Protestantse Kerk. Oké, okay. nou, Zo. goede vertegenwoordiging zou ik zeggen. Helemaal compleet. Ik kwam niet namens ja. <laughs> Rekperia. <laughs> nee, ik denk dat Mike. Zei, ja, <laughs> ja, ik denk Mike, wat krijgen ja, we nou? Ik geloof niet. <laughs> ja, het oh. uh, pastoor Wagemaker. U heeft wel flink in de bus geblazen hè, met een, het middenkatern van de Zandvoortse Courant. Ja, nou ik moet eerlijk zeggen, er zitten twee dingen aan. Het eerste vind ik gewoon op laatste zin dat je kerk ook een beetje kunt ondernemen. He, dat is toch aardig. Je kunt, je, kunt, kunt, uh, goed, je kunt laten zien dat je ook echt uh, de relatie zoekt met, uh, met de samenleving. Kijken wat dat, wat dat oplevert. Dat je een onderdeel van die samenleving wilt zijn. En aan de andere kant dacht ik, nou ja, het is gewoon ook leuk. Het is gewoon leuk. Ja. Ik zie Zandvoort altijd als een tamelijk ondernemend dorp. Ik kom allemaal mensen tegen die wat doen. En laat ik ook maar eens wat doen. Ja. Zo, dat is ja. een Nou, dat, dat, dat heb je dat stukje geschreven. Ik noem Over... het maar een redactioneel hoofdartikel. Ja. ja. Maar ik vind het leuk dat u teruggrijpt op de geschiedenis, Pastor Lamy. En dat dan een beetje tegen de huidige situatie aanhoudt. Het, ja, dat schetst toch een beeld van Zandvoort en wat het nu is. En weet je wat heel leuk is? In die tijd waren de toenmalige dominee van Swarubet... Waar die straat van is. Ja. En hij, in het begin, kon ze elkaar niet luchten en zien. Dat heb ik ergens uit een wat dingen gezien. <laughs> en daarna hebben ze op een fantastische manier met elkaar opgetrokken. Om samen die armoede hier te wel heel erg was. Ja. Om daar toch samen iets aan te doen. Zover ze dat konden. Dus ze waren voor die tijd... toch waren 18, al ecumenisch bezig. Jaar. Ze waren eigenlijk ecumenisch bezig. Ja, ja. We hebben ook, ze hebben allebei een straatnaam gekregen ook. Ja. Dat is ook de tijd wanneer het kinderwerk is opgestart. In de zomer. Dat is oh, ja. precies, zij hebben samen toen... Uh, Recreade opgestart Het kinderwerk voor Zandvoort Dat is ontstaan uit de Raad der Kerken Samen met Svaluwe en... Oké, okay, maar die Svaluwe is al van 1860 hè? Ja. Was er toen een Raad van Kerken? Want dat ja, niet goed. ja. Okay. Nou, dat, uh... dus dat is wel leuk Zo leer ik ook wat ja. Maar Maaike, wat bedoel je met kinderwerk? Nou, zij zijn toen uh, Christelijk kinderwerk in de zomer gestart om, ja, wat... om de kinderen Van Zandvoort op te vangen Die dan uh, rondliepen Dus ja. die niks hadden ja, de, de, wat nu recreade is? Wat nu recreade geworden is sinds uh, dominee... Oh. Ja. Dus sinds die tijd is echt recreade, maar okay. daarvoor hebben ze dat kinderwerk opgestart. Leuk om te horen. Dus, ja, dat, dat, dat is al meer dan 100 jaar geleden. Ja, dat is meer dan 100 jaar geleden. Een beetje. Ja, ja, we zitten allemaal niet. een beetje te kijken zo. Ja, ja. Dat, toch, hey, dat, uh, dat kunnen dat, we mee thuiskomen. We maar vinden je het toch niet bijzonder, als je dat nou leest, hè? 1850... dat je hier dan gewoon een dorp hebt met alle dingen... die gewoon hetzelfde zijn als wanneer je nu in een ontwikkelingsplek komt. Ja, ja. Gewoon ondervoeding, mensen die niet kunnen lezen... helemaal geen sociale samenhang om iets voor die kinderen te kunnen doen... Nee. mensen altijd op, het, op de grens van overleven... Dat vind ik toch wel. En dat is maar 150 jaar geleden. Ja, zo. Dat, betreft, ja, ja. Dat Zandvoort dan. was toen nog geen toeristisch dorp. Het was echt het vissersdorp. Een arm nog. vissersdorp. Ja. Dat, uh, die maar. betrekkelijke welvaart is gekomen op het moment dat Zandvoort een toeristische bestemming kreeg. En veel meer mensen een bestaan konden vinden neem ik aan. Behandelde maar ik denk dat er zo... ook nu nog wel sprake is van stille armoede, wat oh, we ja. eigenlijk ja, niet weten. We hadden net de voedselbank ja. op bezoek. En daar hoef je... Overigens viel mij op dat het initiatief tot een voedselbank in Zandvoort vanuit de Rooms-Katholieke Kerk is gekomen... Dat hebben ze me verteld, ja. ja. En ik vind dat toch belangrijk, weet je, we worden als kerk natuurlijk toch wel eens een beetje in de samenleving een beetje aan de zijkant gezet. Maar er zit ook een andere kant aan. Hè. We doen ja. in de stilte toch nog altijd veel goeds in de zin Heel van dat we proberen dingen ja. te doen die een samenleving niet vanzelfsprekend oppakt. Ja. Ja. Ja. En er, je moet nooit te veel laten weten wat je linkerhand doet en je rechterhand. Dat, is, dat, dat, dat zit er niet helemaal in. Maar als niemand het meer weet, ja. dan lijkt het ook net alsof we alleen nog maar bezig zijn hè, met onze ja. eigen zaken. Het samenleving. mag best gezegd worden, een keer. Ja. Ja, dat vind ik ook. En ik denk dat we dat ook vanuit onze kerk wel proberen. Om gewoon ja. oren en oog te hebben. Ook voor de eenzame, de mensen die stil en alleen zijn. Ja. Traditioneel afgelopen. is dat vanuit ja. de kerk een, een activiteit. Hè? Ja. Zijn er ook specifieke, specifieke ecumenische uh, dingen die er uh, georganiseerd worden? Daar hadden we het net over. over de diensten, uh, denk ik. Ja, de, de diensten in de, in de tehuizen, denk ik. Die nu ja. een beetje onder de ecumenen vallen. Ja, maar van moet... elke kerk gewoon een keer. In de, de huis de in de duinen de kerk. bijvoorbeeld. De de kerk, ja, huis in de duinen. Ja, en een paar keer per jaar zo'n ecumenische dienst. Ja. Dus, dat moet ik allemaal nog ontdekken. Kijk, ja. Jullie ja. kunnen uit ervaring spreken en ik praat als iemand ja. die het allemaal nog moet meemaken. dan ja, heb je nog de Thaizé-vieringen natuurlijk in de katholieke kerk waarbij de kerken bij betrokken zijn. top. Het is dus best goed om ook, even te noemen, want is, ik denk dat heel veel een, mensen dat niet weten. Een, ze moeten, mensen moeten het vooral niet zien als een concurrerende kerk. Nee. Wij zijn natuurlijk allemaal met hetzelfde doel bezig om gewoon mensen het licht van God te geven. En, en dat klinkt misschien heel groot, maar dat is wel waar we mee bezig zijn. Wij zijn absoluut niet bezig om elkaar af te troeven, om nu te kijken welke kerkdienst het mooiste is of welke... Kerk het beste werk doet. Uh, nee. We proberen allemaal zo goed mogelijk ons werk te doen vanuit ons hart en uh, meer kun je niet doen, denk ik. Nee. Ja, het, het verschil is, wat ik, wat ik eigenlijk een beetje zie de laatste jaren, is dat ja, daarvoor was binnen de eigen gemeente of parochie, maar nu treden jullie veel meer naar buiten toe. Ja. We trekken veel meer zandvoorters erbij. Dat is ook onze bedoeling, zelfs afgelopen donderdag hadden wij de viering voor ouderen kerstfeest. Ja. Ja. Dat is natuurlijk voor een groot deel komen naar mensen van de protestantse gemeente. Maar we hebben ook katholieke mede ja. gelovigen ja. mogen ontmoeten. En die zijn ook welkom, want het is gewoon voor alle ouderen. In Zandvoort ja. zijn dan nou welkom. Ik zie het aan de Protestantse kerk waar een heleboel activiteiten. Buiten de religieuze ja. activiteiten. Ik zie het aan uh, de uitdrukkelijke uitnodiging van de pastoor om iedereen welkom te heten in de kerk, niet alleen de parochie, Agatha, maar ook alle zandvoortes. Ja, weet je, de beste manier ja. om iets te kunnen zien van wat jij zo mooi onder de woorden brengt, hè? dat God werkelijk voor je, voor je leven ook een verschil maakt, en dat dat klopt. Ja. is gewoon door mee te doen en door je op een onvoorwaardelijke manier welkom te heten... wat niet betekent dat je vanaf het eerste moment alles moet vinden en alles moet doen... maar dat je wel het gevoel hebt, whatever dit is, uh, ik mag er in ieder geval bij zijn. Ik ben ja. Je bent ja. welkom. Je ja. bent welkom, En dat is dat we... voor... Uh, ja. Ja, dat is, weet je, we hebben in de theologie zo'n heerlijk woord ge wat jullie natuurlijk in de protestantse theologie ook heel goed kennen. Dat heet genade. Ja. En genade betekent dat je eerst begint met liefhebben... En dan pas begint met hè, te zeggen, wat kunnen we voor elkaar doen? Dus je neemt altijd de eerste stap. Nou, ik denk dat, dat, was, dat je dat praktisch moet maken. Ja. Nou, dat willen wij heel inzichtelijk ja. maken, kerstnacht. Want dan nodigen we mensen met recht, met het licht, uit naar de kerk. Ja. Verder vertel ik er niet over, dan moeten mensen nee, maar komen kijken. Maar elkaar, ja, ja. Ja, dat is waar ik ook gezien de tijd eh, graag naartoe wil. Uiteindelijk beginnen met de activiteit. Wat, wat mogen wij verwachten rond Kerstmis? Uh, rond kerstmis hebben we natuurlijk de viering voor het oudere kerst al gehad. We hebben 24 december om 7 uur s avonds het kinderkerstfeest ja. met musical. Dan om 11 uur s avonds de kerstnachtdienst met een koor en uh, muziek. Muziek ook van een klein meisje. Mag ja. ik wel zeggen? viol spelen. Kijk, <laughs> ik zie trouwens dat er op 31 december een jazzdienst is. In de kerk. Ja. In de katholieke kerk. In de Aangata kerk. Ja. Nou, dat is wel... Uh... Nog even naar de protestantse kerk ja. terug. Uh, er was en... ook iets over mooi aangekleed en versierd. En... Ja, de kerk is mooi aangekleed en versierd. En de ja, maar... dienst zal ook uh, eindigen op het plein. A met, een, uh, met een grote samenzang met alle mensen die daar zijn. Dus we hebben eerst... Um, Kinderkerstfeest om 7 uur. Ja. Daarna een samenzang voor kopertje. Als ja. altijd natuurlijk. Als als dat is heel schitterend. En dat zit elkaar niet meer dat in de, de weg. Absoluut deze keer. elkaar niet in de weg, want we hebben 7 uur ja. nu gepland, zodat ja. Ja. ze door kunnen lopen, meteen naar het plein, alle ouders die ja. in de kerk zitten. Ja. Ja. En uh, vervolgens hebben we dus om 11 uur die dienst en die eindigen we ook weer op het plein met een samenzang met een cordeon. En uh, ja, ja, gezellig. Ja. Gewoon nou ja, en dan uh, traditioneel de katholieke kerk. Die begint hoe laat s'avonds? ...om 11 uur, zo, natuurlijk ook om 7 uur... ...kindernachtmis, ja. die dingen die weten... ...de prochianen weten het wel of zou het kunnen weten... Uh, ...maar we, wat ik belangrijk vind... Op de, uh, ...om met de mensen te beleven... ...is dat dat kerstfeest die twee kanten houdt... ...dat je daar echt van kunt beleven nu... ...met die gezelligheid en met ook wel een beetje... Die, uh, ...dat verlangen dat, dat je voor elkaar ook nog nog iets weer mag voelen... Ja. ...dat de relaties toch iets belangrijker zijn... ...dan alleen maar de dingen die je, uh, die je doet en kunt... ...en aan de andere kant... ...dat je toch even binnenkomt op een plek... Waar het gewoon ook over God gaat. Weet je ja. Dat vind ik het spannende. En ik hoop dat dat lukt. Ik weet dat ook niet helemaal. Maar ik hoop dat dat lukt. Ja. Om, dat, om die dynamiek goed eh, daarin te krijgen. En iedereen doet er waanzinnig zijn best voor. Dat koor is fantastisch. We hebben een, een uh, uh, uh, uh, uh, uh, trompetist van een groot orkest. Nou, die speelt de Sterren van de Hemel voordat je binnenkomt en daarna. Ja. En zo probeer je van alles te doen. Het is jullie. Om het aantrekkelijk nou, te maken. Ja. Om te laten zien: van, nou, we proberen te ondernemen. Er komen en, warme geluiden uit bij de beide kerken. Ja. Ja. Ik denk het wel. Ja. Ik hoop dat. En volgens mij is dat ook een bijdrage die we kunnen leveren aan Zandvoort, toch? Dat denk ik wel. En misschien Hè? mogen onze liederen dan kerst nog wel samen vloeien op weg naar boven. <laughs> dat bedoel ik. <laughs> ja, dat is een mooie gedachte. Ja. Ik vind ja. Een, ja, vind ik een mooie ja, gedachte. Ja, vind ik zeker een mooie gedachte. Goed. Nou, voor degene die, uh, die dat allemaal nog eens willen nalezen, het middenkatern van de Zandvoortse krant ja. nou bevat niet alleen. Niet al, nee, nee, nee, nee, nee, ik zie daar ook. PKN, ja, alleen een als nabriek staat daar niet. Oké, okay, goed. Dus ja, dat is een beetje jammer. Er zijn gezegd bij deze dan. Ik, dat is heel stom. Ik, ik, erf, ja. Dat is een excuus waard. Maar bij dat, uh, deze is het wel gezegd. Maar degenen ja. die dat nog na willen lezen, moeten dat opslaan dat katern. En kunnen dan ja. alle tijden en activiteiten zien. Ja. En nog verder in de zandvoortdraaf van ja. jullie staan er allerlei interessante dingen. Ja. Ja. Bedankt voor uw komst. Ja, hartstikke deze bedankt. In drukke tijd. Want Vraag er valt aan. nog wel wat te organiseren, ja. denk ik. Ja. Beterschap. is bijna klaar. En en nu sterkt. Ja. Dat is Fijn dat jullie zo. Ja, hebben. Ja. Daar doe ik het ook eigenlijk voor. Ja, ja, ja. Goed of naar de strofuswandeling. Ja, ja. En dan straks weer Winterzandekraampje. En Winterzandekraampje, ja, ook nog. Wij Goed. gaan. Uh, muziekje, ja. Ja, hè? Weer... Treintje Oosterhuis en ja. Candy Dulver. Merry Christmas, baby. Tot zover uh, Treintje en Candy. Ja, we moesten even afbreken, want anders komen we in ja, tijd. We hebben ja. zoveel goede ontwerpen vandaag. Ja. Veel. Uh, Welkom uh, Nick Meijer, burgemeester. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom uh, Yvonne van Vuren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben twee mensen die allebei te maken uh, hebben met uh, het drugsbeleid in de gemeente Zandvoort. Softdrugs, hè? In uh, dit softdrugs, dit geval. Uh, uh, bereid gevonden om uh, daar wat over te zeggen. En zeker de nieuwe regelgeving die er is gekomen over legitimeren en dergelijke. Uh, misschien dat we het eerst naar uh, burgemeester Meijer kunnen gaan. Wat is het beleid van Zandvoort? Want ik, ik heb begrepen dat elke plaats eigenlijk zelf zijn beleid kan bepalen. Nou, nee, ik denk, de, de, het zal niet helemaal de bedoeling van de minister zijn. Uh, maar de minister heeft in de laatste maanden iets meer ruimte geboden om ja. te kijken van, uh, kun je per plaats een beetje maatwerk gaan creëren? Want ja. in essentie willen we natuurlijk allemaal hetzelfde. En dat als je softdrugs verstrekt, dan wil je dat gecontroleerd en op een verantwoorde manier doen. En daar zit natuurlijk achter dat er ook een soort kwaliteitskeurmerk uh, zit. En dat doe je ook ter regulering van overlast. Nou, toen is het ministerie vorig jaar met een wat strakke regeling gekomen. En dan zie je dat de grote steden daar onmiddellijk tegen ageren. Want die zien de neven en effecten van handel op straat en verder gaan. En ik denk dat ze daar voor een groot gedeelte gelijk in hebben. Dus wij hebben even afgewacht. En aan het eind van het jaar was wel helder in welke soep we zouden kunnen gaan eten en roeren. En die soep bleef helder. Dus daar hebben we ook de lijn, uh, heel simpel gezegd, Amsterdam, Haarlem, uh, Zandvoort, doorgetrokken. En dat betekent dat het uh, zogenaamde ingezetene criterium door ons niet actief wordt gehandhaafd. En dat gaan we zo'n een jaar aankijken. En wat betekent dat? Um, in de praktijk komt het erop neer dat iedere ingezetene van Nederland zich in een coffeeshop kan melden. Je wordt altijd op ID gecontroleerd, want je moet minimaal 18 jaar zijn. Er geldt nog veel meer vereisten, maar dit zijn eigenlijk de essentiële die nu spelen... Um, en dan uh, mag je naar binnen en dan mag je ook uh, softdrugs kopen. Ja. Ja. Maar een niet ingezetene, bijvoorbeeld een toerist of iemand die hier tijdelijk werkt en die niet staat ingeschreven in ons uh, systeem, die zou dat dan niet mogen. Aha. dat klopt. Ja. We, hebben, we hebben natuurlijk wel wat gastarbeiders hier zo die uh, ja. Waarvan geen Waarvan een gedeelte staat zet. ingeschreven en een gedeelte, gedeelte ook niet. Een gedeelte niet. Nee, ja. klopt. En die tweede, dat tweede deel kan zich niet melden in de koffieshop dus. Uh, als je of... de regeling heel strak interpreteert, zoals justitie die heeft opgesteld, zou dat niet mogen. Oh, okay. En dan zou dan uh, de gemeente en uh, de politie dat moeten gaan handhaven. Goed. En wij denken dat dat uh, indachtig die regeling niet zoveel toevoegt. Het, uh, mag ik uit uw woorden opmaken dat het beleid van, uh, van Zandvoort is... Ja, coffeeshops, oké, okay, maar dan binnen de regels. Dat is het beleid al vele jaren ja. en daar zijn we ook in de gemeente Zandvoort denk ik heel tevreden over omdat we twee shop coffeeshophouders hebben, denk ik het. Want het gaat om mensen hier. Hè. Die mensen die, die snappen heel goed dat als zij dat niet doen... dat ze dan problemen over zich afroepen. Dus we hebben hier te maken met twee eigenaren... die op een verantwoorde wijze die softdrugs verstrekken. En die dus ook de verbinding zoeken met de omgeving. Die dus ook zorgen dat als er rommel ligt... dat dat wordt schoongemaakt. Absoluut. Ik kan daar wel meebrengen. En dat, dat Ik benadruk dat nogmaals. Ja. Dat is buitengewoon plezierig dat je dat... in zo'n kleine gemeenschap kunt doen. Ja. Ja. Want anders krijg je echt subjectieve onveiligheidsgevoelens... En, en dat moet je gewoon niet willen. Dan gaan we naar Yvonne, Yvonne ja. van Vuren... namens La Paz, een van de twee. Ervaar jij het ook zo? Dat, dat het soepeltjes loopt? En dat je je verantwoordelijkheid daarin hebt? Ja, absoluut. Als je duidelijke afspraken maakt met elkaar... en uh, je dat heel netjes kan naleven... vooral met, met de medewerkers... Dan, en vooral de buurt en de politie erbij... moet ik ook eerlijk vermelden... Ja, dan kan het eigenlijk weinig misgaan. Ja, jullie kunnen jezelf houden aan de regels, maar je hebt ook cliëntelen. Ligt daar een probleem om die in toom te houden of volgens de regeltjes uh, te laten functioneren? Uh, in principe hebben we daar eigenlijk uh, nooit last van gehad. Uh, tot nu aan toe uh, kunnen wij niet echt melden dat wij problemen hebben gehad met cliënten of, of dat daardoor overlast is veroorzaakt. En ik denk dat uh, zolang het op deze manier uh, gedaan kan worden... en gewoon mensen netjes hun idee kunnen laten zien... ik denk dat dat gewoon al het belangrijkste is. Wanneer is die, die, die legitimatieplicht ingetreden Kort geleden? Nou, ik weet niet hoe lang alarm... het officieel is... maar bij ons moet je al zeker minimaal vier jaar, vijf jaar... je uh, legitimatie bij je hebben. Okay. En dan maakt het niet uit of je nou van buiten komt... of. Uh, van in de buurt. Ja, want hoe, hoe ga je daarmee om? Ik, ik weet dat er natuurlijk uh, mensen, bijvoorbeeld van Haarlem, uh, komen en ik. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die in Centerparks uh, logeren, hè, Duitse uh, toeristen. Ja. Bijvoorbeeld uh, de jonge lui die hier uh, in de introductieweken uh, naartoe komen met bussen vol. Ja. Dat die denken van jammer jammer, we gaan het dorp in en uh, we gaan uh, wat, uh, drinken. wat drinken. En uh, we gaan een paar jointjes uh, scoren en uh, daar gaan we lekker uh, mee ontspannen. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Uh, nou, regel 1 idee mee hebben. En uh, sowieso al natuurlijk uh, de regels hanteren die, die voor de hele straat en, en eigenlijk voor het hele dorp gelden. Zij uh, krijgen dus gewoon niks. Uh, ja, dat is iets waar ik moeilijk op kan antwoorden. Kijk, bepaalde mensen, zoals uh, de burgemeester, wonen hier, maar zijn natuurlijk aan de ene kant, uh, ja hoe zeg je dat netjes, geen uh, Nederlanders. Dus soms is dat weer wat, wat moeilijker te controleren. Oh ja, okay. dan de, begrijpelijk. Ja, dan een toerist of, of, of iemand die echt van buiten komt. Dat is heel moeilijk om dat uh, te checken op zo'n moment. Want niet ja. iedereen heeft een Nederlands paspoort. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat die hier niet verblijven of niet hun recht hebben. Uh, het, en, uh, het criterium dus is die 18 jaar is vooral uh, het belangrijkste criterium. Ja. En dat doe je op basis van een identiteitsbewijs. Uh, ja, ja. Dat is het criterium, ja, paspoort of legitimatiebewijs. Ja, eigenlijk is het ingezetenenschap in Nederland het criterium. Ja. En dat hebben ze natuurlijk bedacht omdat er langs de grensstreken... Ja. Uh, dat kun je voorspellen met dit beleid. Het is natuurlijk een, een beetje een ingewikkeld beleid wat we in Nederland doen. Ja, dat is ook de charme van Nederland. Kun je weer zeggen, wij bedenken iets. Nou, we zijn uniek in de wereld, dat hoort bij ja, ons. Ja, je mag dat het, maar je mag ons... het eigenlijk niet zo. Ja, dat mag eigenlijk niet. Het heeft ons wel in al die jaren heel ver gebracht. En ja. ik geloof ook al in dit beleid. Uh, maar langs de grens heb je er last van. Want ja. de, in ja. geen enkel land in Europa mag je ergens officieel, legaal, uh, wiet kopen. Ja. Of andere softdrugs. Maar onze situatie is bijna hetzelfde als toeristenplaatsen. We hebben ook veel buitenlanders. We hebben bijna ja, net dat, als in de da, grens. Da, dat is een essentieel verschil en ik denk dat Amsterdam daar helemaal gelijk in heeft. Uh, bij ons in de gemeente Zandvoort en ook in Amsterdam, daar komen toeristen die daar wat langer blijven. Ja. En waar je aan de grens ziet, daar heb je echt dat ah, grens. Ja, ja, ja. Die komen ja. alleen maar ja. daarvoor en ja. gaan weer weg. Ja. En dat gebeurt uh, nog als extra effect, want ik ken een van mijn collega's daar... ...is dat daar de, de, de illegale verkoop omheen ja. wordt sterk aangejaagd. Dus de mensen die dat willen kopen in de shops... ...die worden al van tevoren benaderd uh, ja. drugs, uh, softdrugs, noem het maar op. Ja, enerzijds. En dat zie je hier. Uh, natuurlijk hebben wij ook uh, met een zekere regelmaat een x-percentage handel op straat. Maar dat is allemaal, ver, ja, ik noem dat maar voor zover je dat kunt zeggen... ...een verantwoord geheel. Het is nog ja. in balans. Ja. En zeker ook omdat uh, ik de overtuiging heb dat de twee coffeeshops die er zitten, die balans ook goed bewaken. En daar ook, uh, als zij zien dat er omheen wordt gedeeld. ingrijpen. Die, ja, die lopen daarop af. Ja. En dat hebben wij ook voorbeelden van, dat krijg ik ook terug uit de politierapportages, dat ze dat actief doen. Die beschouwen dat ook voor een stuk als hun verantwoordelijkheid. En dan krijg je een omgeving waarin je uh, vooral op vertrouwen stuurt. Je moet ja. Natuurlijk nooit blind zijn, hè? Nee, nee. Dat is wat anders. Vond, hebben jullie ook het gevoel dat je goed kan functioneren binnen de huidige regelgeving en het gemeentebestuur van. Uh, datgene wat het gemeentebestuur van Zandvoort van je wil? Ja, absoluut. Daar, uh, ik denk dat onze gedachten uh, één gedachte zijn op zo'n moment. En je wil allebei geen overlast, je wil allebei geen minderjarigen. Maar, maar je hebt een bedrijf, dus je moet kunnen functioneren. Nou ja, dat, dat doen wij ook, maar uh, op een bepaalde mate. Kijk, je kan niet zeggen dat je geen toeristen momenteel binnenlaat, want. want uh, wat, wat we wel zeggen, het voornaamste is dat je gewoon 18 jaar bent. En ja, ja dat kan aantonen. Ja. Maar dat geldt ook voor u als u bij mij naar de zaak komt. Moet u ook uw idee meenemen? Ik ben 18 jaar. Maakt niet uit. Ja, maar dat is, ja, ook, dat is al een fout. Ik zou bijna zeggen de categorie 18 en nee. ouder. Maar, maar dat, is al, dat is een fout die veel mensen maken. Die zeggen, ja, ja maar ik ben 18 jaar, dat maakt niet uit. Als u geen idee bij u heeft, nee. bent u ook strafbaar. Ja, je hebt dus u bricht... moet gewoon uw idee bij zich Altijd. hebben. Altijd. Ja. En anders wordt je niet geholpen. Nee. En nee. ik, ik, ik weet dat dat ook echt gebeurt, want ik woon in de, in de zeestraat, dus ik loop regelmatig langs. En ik zie ook echt dat er mensen altijd tegengehouden ja. worden, ook al zijn het bekende. Ja, daar ze hebben wel een probleem mee. Ze moeten opnieuw hun ID juist laten zien. Want de mensen die daar het meest probleem hebben, zijn eigenlijk de inwoners. Ja. Die je vraagt om te legitimeren, want die hebben het niet mee en die moeten ze dus weer weg. Moet ja. moeten ze gaan ophalen, of in Zandvoort, in Haarlem. Maar dat maakt dan niet uit. Dat is het enige waar je wel eens even wat, wat strubbelingen over hebt. En, en de sanctie daarop is ook uh, snoeiduidelijker. Ja. Als wij één persoon aantreffen onder de 18, dan uh, is het einde. sloes je drie tot zes maanden of dicht, of definitief dicht. Ja. Dat is gewoon een bikkelharde sanctie en dat kan ook niet anders ja. omdat die pakkans zo klein is. Ja, dat is waar goed, de behoefte zal er zeker niet zijn om die regel te overtreden, want daar nee, hebben jullie niet. geen belang meer. En ook het, het, de straat trouwens, schoonhouden over de straat. In het ja. begin dacht ik van, goh, gaat, toen ik hier net woonde, ja, <laughs> dacht ik, dat goed, iedereen gaat zijn straatje hier vegen. Maar toen bleek het dus uh, jullie mensen te zijn die ja, dus klopt. zorgen dat de straat gewoon absoluut peukvrij is, dat ja. vind ik geweldig ja, we echt ook complimenten dat, daarvoor dat, dat de buren ook tevreden zijn ja. Want daar, je, je zit toch in een woonstraat het is wat anders dan dat je in het centrum van Amsterdam of, of iets ja. zit, dus je hebt ja. al rekening te houden met, met andere dingen maar dat loopt tot nu aan toe uh, ja. goed, ik kan dat, niet anders zeggen nee. Nee, maar dat is ook het voordeel van deze kleine gemeenschap uh, ik weet nog, t, ik denk twee jaar geleden toen was er een, uh, was een klein uh, wat, wat meer onrust met de omgeving ook. Nou, daar was gemeente gezegd nou, laten we dan partijen maar even bij elkaar brengen en een, een van de het was een wat oudere mevrouw die woonde volgens mij schuin tegenover de zaak. Klopt. En die was zo constructief ingesteld. Maar doordat ze geen verbinding kregen en dat ook niet durfde, eh, werd ze wat bang. Terwijl na dat gesprek ontstond gewoon ook het contact. Ja. En lopen mensen ook van de coffeeshop even bij haar eh, naar binnen en zeggen: goh, hoe gaat het? Heeft ja, u nog wat ja. gezien? En dan zie je een heel andere sfeer ontstaan. Maar ook de begroeting, hè, want ja. ik bedoel. Eh, je bent een stukje van de samenleving ja. en ook deze koffieshop is een stukje. Het is, het is eigenlijk gewoon een winkel. Zo mag ja. je het wel zeggen. Nou, als ik bij mij bekende winkels uh, langsloop. Winkel. <laughs> ja, nee, maar goed, dan groet je elkaar. Ja. En ik word ook altijd gegroet uh, door uh, de mensen die ja. uh, buiten staan. En dat geeft ook al een prettig gevoel, weet je. Het is niet stiekem, het is niet, het is nee, niet, uh, niet. Uh, iets om iets te verbergen. Het is een open situatie en dat stralen jullie dan ook echt uit. Dat vind ik uh, prima. Ook. Nee, maar we moedigen ook de buren altijd uit als ze het dan raar vinden of geen idee bij hebben van wat het precies is. Om, om even naar binnen te komen, uh, kan altijd, praatje maken, bakje koffie. En wordt dan wordt al vaak heel veel duidelijk eigenlijk. Het is ja. die vrees vaak die ze hebben. Ja. Nou, dus dat maar... hangt natuurlijk een imago rond koffieshops. En dat is in een grotere plaats, dan heb je er vaak tientallen. Uh, daar kun je ook shopbeleid krijgen van mensen. Maar hier hebben de beide eigenaar ook afgesproken dat als ze iemand dan geven ze dat door. Ja. Zodat hij niet kan gaan pendelen. Ja. Dat, uh, dan is er overlast uh, aan de knikker van geweest. Ja. Dus dat, ja, dat, dat maakt het ook wat uh, hanteerbaarder. Ik ben geneigd te concluderen dat jullie wel tevreden zijn met elkaar. Hoe je opereert. Bestuur zoals ondernemer. Dat is denk ik, denk ik wel een terechte conclusie. In die zin dat we elkaars belangen respecteren en daarin ja. verder werken. En dat is natuurlijk vooral ook van de diensten daaromheen. Hè? Want als gemeente doen wij daar relatief weinig aan. Maar de politie is daar een belangrijke partner ja, in. Absoluut. En justitie ook. En als het daar niet werkt en dat, dat moet door de eigenaar gebeuren. Ja, dan hebben wij veel, veel werk en dat is niet zo. En, Heel goed. Nou moet ik ook zeggen, dankzij politie antwoord hoor, die altijd uh, regelmatig uh, toch even een kijkje komt nemen, vraagt of alles goed gaat. En ja, waar je eigenlijk altijd wel terecht kan met dit soort dingen. En gelukkig die samenwerking ook goed gaat. Dus ik denk dat dat het halve werk is. Bijna een mooie gedaan. Ja. <laughs> Net niet soft genoeg. Nee. Dat is een grapje hoor, luisteraars. Ja, hij, <laughs> hij is op het garantje ja, excuses. Ja, ja. Ja, ja, het moet kunnen. In de raad zou je het niet moeten zeggen. Uh, nou. Heel <laughs> erg bedankt, uh, ja, bedankt dat, dat u jullie komst. Gedaan. Uh, gedaan en uh, graag gedaan. Toch wat te vertellen goede... over dit onderwerp waar het eigenlijk een beetje stil altijd uh, is. ja. ja. ja. En het is wel goed dat we daar toch eens eventjes over praten. En weten wat er gaande is. En wat er belangrijk is. Dank u voor de komst. Nee eens. Dank ik u wel. Ik, eh, ik fluister nog even in de microfoon. Dat ik iedereen eh, buitengewoon plezierige kerstdagen wens. En een hele fijne jaarwisseling. Hetzelfde voor jullie. Okay. Okay. Goed. Dankjewel. Wij gaan het programma afsluiten. Dit ja. was het laatste onderwerp. Behalve dat we nog een agenda hebben. Dat is waar. Uh, we, we gaan, hebben we eerst de muziek? Nee hoor. Oh, we gaan, eerst de ding. we okay. gaan de agenda Precies. Uh, de sprookjeswandeling, nou, daar hebben we het al over gehad. Van 6 tot 9 uur s'avonds, kaarten bij de Bruna of bij de Hema als het wat later is. Ja. Daarna? Dan hebben we 24 december, waar we het ook al over hadden, de kerstmusical. Om 7 uur s'avonds in de protestantse kerk. En dan is er dus inderdaad aansluitend de kerstsamenzang, openlucht bij Café Koper om 9 uur. Ja. Tot een uur of elf. Voor degene die dat wil is op tweede kerstdag om 11 uur in pluspunt een kerstbrunch Kunnen waar ze... je kunt aanmelden. Ja, moet je telefonisch doen hè? 5740330. Ja. V ja. En... Het Museum heeft gemeld dat ze tweede kerstdag open zullen zijn, extra opening, Extra. Van 12 tot 4. Precies, en dan is de tweede kerstdag ook nog van de IVN een kerstwandeling in de waterleidingduinen bij de ingang van de oase om 1 uh, uur is dat. Goed rest ons nog Hotel Hoogland te bedanken voor de gezelligheid en de koffie. Henny van der Leden voor het inschenken van de koffie en de thee en het water. Die heeft ons nat gehouden, zeg maar, zonder dat het regent. Ja, Pascal van der Beek die ons geregisseerd en technisch ondersteund heeft. Yvonne Roosendaal, nogmaals dank voor de redactie. En dat heeft ze samen gedaan met... Gerry Rutte. Ja. Gerrie, ja, sorry, Ger, ik moet nog even aan je naam benen. Vind je niet erg, Gerry Rutte, dank je wel. Ja, bedankt voor de Dom, gezellige zaak. Dank je wel. En uh, wij zien elkaar, uh, ik denk in, dit jaar, jaar niet meer, dus het in het nieuwe, nieuwe jaar. jaar. We gaan eruit met Coldplay, Christmas Lights. Tot de volgende keer.